5 uur. NPO Radio 1. Het Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws en Co. gaan We het uitgebreid hebben over de salarisverhoging die niet doorgaat. Die van ING-baas Ralf Hamers. Maar de Kamer wil alsnog een strenge salariswet. En het prestigeproject in Velzen. Een busbaan van 35 miljoen. Nu eerst het NOS-journaal. Sofie Verhoeven. De politie wil gaan werken met nieuwe speciale flitscamera's, waarmee de pakkans voor bellen en appen achter het stuur flink moet toenemen. De camera's registreren of er een verdachte situatie is, bijvoorbeeld of een automobilist een telefoon in zijn hand heeft. De politie vertelt hoe de camera werkt. Dit is een eigenlijk een heel simpel een camera met een grote telelens en wij halen daarmee het verkeer naar binnen en dat is een film en vanuit die film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 Twee van de zeven mannen die terechtstaan worden verdacht van het overhalen van de trekker. Tegen die twee is 30 jaar cel geëist. Net als tegen de vermoedelijke organisator van de moord. Tegen twee andere verdachten is 25 jaar cel geëist. De advocaten van Klaas Otto stoppen met zijn verdediging. Ze doen dat nadat een verzoek om de rechtbank te wraken werd afgewezen. De oud-baas van motoclub No Surrender zou geestelijk niet meer in staat zijn om zijn zaak te volgen. Een psychiater onderzocht Otto dit weekend en die oordeelde dat hij de zaak wel kan volgen. Het opvangen van zeehonden is niet noodzakelijk om de soort in stand te houden en kan soms zelfs schadelijk zijn. Een wetenschappelijke commissie adviseert onmiddellijk te stoppen met het vangen van hulpbehoevende zeehondjes in natuurgebieden. Een tientallen burgers zijn uit de belegerde Syrische enclave Oost-Ghouta gehaald. Dat melden de Syrische Staatstelevisie en Russische media. De evacuatie zou tot stand zijn gekomen door Russische bemiddeling. Op beelden van een Syrische tv-zender waren ouderen, vrouwen, kinderen en gewonden te zien. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontslagen. Hij wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo. Het ontslag van Tillerson hing al maanden in de lucht... zegt correspondent Arjen van der Horst. De twee hadden een bijzonder slechte relatie. en ja, Eind november, begin december... De circuleerden al verhalen in eigenlijk alle Amerikaanse media... gebaseerd op lekken uit het Witte Huis zelf dat uh, Tillerson's dagen geteld waren. En ook toen al werd genoemd dat Mike Pompeo hem zou opvolgen. En zo is dus nu ook gebeurd. De president zou Tillerson afgelopen vrijdag hebben gevraagd op te stappen. Die kwam daarop eerder terug van een reis naar Afrika, zo meldt de Washington Post. Volgens een bron binnen het ministerie heeft Tillerson niet gehoord waarom Trump van hem af wilde. Tillerson zelf zou hebben willen aanblijven. De Duitse politie heeft bij tientallen leden... van motorclub Osmanen Germania huiszoeking gedaan. Ook clubhuizen werden doorzocht. De groep die officieel als boxclub geregistreerd staat... is volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken... verbonden met de Turkse AK-partij en indirect met president Erdogan. Het ministerie heeft een sterk vermoeden... dat de club zich bezighoudt met illegale praktijken. Bij de politieactie werden zo'n 60 panden doorzocht.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 Nou, op, uh, bijna, ja, bijna overal eigenlijk, want het is een hele drukke spits. Er staat 550 kilometer file in totaal, normaal gesproken 250. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is veel vertraging tussen Born en Eslo. Eh, Elslo, 10 kilometer daar en 40 minuten vertraging. Het is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, een half uur vertraging tussen knopend Ridderkerk en Sliedrecht. Ook een half uur op op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen Hilversum en Nieuwegein. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg... 50 minuten vertraging. En de andere kant op richting Zwolle... daar is nog steeds de weg dicht bij Leusden. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie aan het asfalt... na een ongeluk vanochtend. Dus je kunt die A28 nog steeds beter mijden. Je kunt omrijden via Hilversum of anders via Ede en Barneveld... Tot slot naar het zuiden van het land. Daar is het misgegaan op de A50 van Eindhoven naar arnhem bij Knoop en Bankhoef. Daar liggen nu bandenresten op de weg. Er is een rijstrook dicht en de vertraging vanaf Os is een half uur. Wist je dat je met jouw speelgoedtrein kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika.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 Vorige week noemde ING het nieuwe salaris van zijn topman nog marktconform. Dan klinkt 3 miljoen heel veel. Maar als u dat vergelijkt met leiders van andere grote bedrijven... is dat niet zoveel. Maar na grote politieke en maatschappelijke druk... gaat de salarisverhoging van de ING-baas Ralf Hamers niet door. De bank zegt dat het de publieke reactie in Nederland heeft onderschat... op deze gevoelige kwestie. De kritiek op de loonsverhoging van 50% kwam de afgelopen dagen van alle kanten: ING-medewerkers, vakbonden, maar zeker ook vanuit Politiek Den Haag. Vrijwel alle partijen keerden zich tegen het voorstel van ING. Politiek verslaggever Marleen de Roy. Ja, en dan kun je toch zeggen: de druk heeft gewerkt. Ja, zo voelen ze dat hier in Den Haag in ieder geval wel vandaag. Links tot rechts. Je zei het al, bijna alle partijen... met uitzondering van Forum voor Democratie... allemaal zaten op dezelfde lijn. Ze waren tegen de plannen van de Raad van Commissarissen... om dat loon van Hamers te verhogen. Uh, wetgeving om dat tegen te gaan, ja, dat hadden ze niet... Maar ja, ING is natuurlijk een commerciële partij. En die mogen doen wat ze willen. Mits ze zich natuurlijk aan de bonuswet te houden. Maar dat deden ze. Dus ze konden eigenlijk niet zo heel veel doen. En dus vielen ze hier in Den Haag de afgelopen weken terug op een ander middel. Het moreel appel. In de hoop dat ING zou afzien van het besluit. Zullen we eerst eens even de druk bij de bank zelf leggen? We zijn heel gevoelig voor hun reputatie. Dat weet ik van ze. Ze vragen niet voor niks twee keer per jaar aan me. Help om de reputatie van die bank weer omhoog te krikken. Dat doe ik graag. Dus dat vinden ze helemaal niet leuk. Ja, dat was Rutte afgelopen vrijdag. En wat blijkt, het heeft gewerkt. Hij had ook gelijk uh, de druk vanuit de Den Haag uh, opvoeren. Heeft, vindt ING uh, niet leuk. Uh, is het hier nu ook mee klaar? Ja, nou ja, de druk is van de ketel. Dat in ieder geval wel. Uh, een politiek moreel appel, dat lijkt ook te werken. Maar de meeste partijen zeggen vandaag... daarmee is de zaak nog niet helemaal gedaan. Wat mij betreft, moet er wetgeving komen? De spoed is er nu een beetje vanaf. Dankzij dit besluit van ING, dat is goed, dat is verstandig. Maar ja, die wetgeving moet worden aangesproken. Ik ga daarmee door of het nou een hype is of geen hype is... of aandacht is of geen aandacht voor is. Wij werken hier aan door, want dit moet gewoon stoppen. Ja, en de vraag is of dat kan, hoe dat kan... maar dat het nu nodig is om dat in ieder geval uit te zoeken... staat voor mij als een paal boven water. Dus de urgentie voor dit geval is nu weg. Maar ik denk wel goed is dat we hier in de Kamer... ook met wetgeving kijken voor wie en wat... we kunnen voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Ja. Ja, je hoorde de partijleiders van PvdA, GroenLinks, CDA, PVV... en er zijn er nog veel meer die vandaag allemaal graag wilden reageren... want ze willen allemaal niet dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. Maar hoe? Ja, daarover verschillen natuurlijk de meningen. GroenLinks werkt bijvoorbeeld aan een eigen wet... die zegt, ja, de minister van Financiën moet een soort veto recht krijgen... als de Raad van Commissarissen dan het loon van de topman wil verhogen... dan moet die een soort veto krijgen van, nou, dat gaat niet door... dat is uh, niet wenselijk in dit geval... Eind van de week moet die wet klaar zijn. Toch is bijvoorbeeld voor dat voorstel... nog geen meerderheid te vinden hier in Den Haag. En die minister van Financiën die die rol zou moeten spelen... in dit geval gaat het nu om Hoekstra, want die is het nu... die zei gisteren al, ja, Klaver komt wel met, die, met dat wetsvoorstel... is daarmee bezig, maar hij ging ook kijken naar nieuwe wetgeving. Ja, gisteren was hij best wel ferm. Hij zei ook, ik sluit nieuwe wetgeving niet uit, ga dat onderzoeken. En ook vandaag hebben we hem even kunnen spreken... en zegt hij ook door te willen gaan met dat onderzoek... naar wat er precies mogelijk is voor hem om aan wetgeving in het leven te roepen. Het goede nieuws is dat dit nu van tafel is. Het geeft ons ook de gelegenheid om in meer rust te kijken... naar wat hier aan de hand is en wat hier verstandig zou zijn. En dat is echt waar het om gaat. Wat is nou verstandig? Juist ook om het vertrouwen in de sector te herstellen. Dus daar ga ik, ook als ik terug ben in Nederland... op studeren en mee aan de gang. Ja, op studeren, mee aan de gang in de toekomst. Je hoort het. Snel, snel, snel hoeft dat allemaal niet meer te gebeuren. Nee, dat komt wat jij al zei. De druk is er vanaf nu. Ja, de druk is er vanaf. En dan is natuurlijk de vraag... Gaat het überhaupt nog wel gebeuren? Hè? Uh, want ja, er is natuurlijk ontzettend veel maatschappelijke discussie over. Veel aandacht ervoor. Nieuws hier nu weer bijvoorbeeld. Polities spreken echt ferme taal. Het is ook verkiezingstijd. Vergeet mm -hmm. dat ook niet. Speelt ook altijd een rol. Maar uh, het is natuurlijk zo, wetgeving... en politiek die zich direct bemoeit... met het salaris van een totaal commerciële partij... dat strookt bijvoorbeeld niet in de gedachte van de vrije markt. Een gedachte die bijvoorbeeld de VVD nogal naar aan het hart ligt... Ja, dus of er echt strenge wetgeving gaat komen, dat moet ik nog maar even zien. Wel blijkt dat na tien jaar geleden is die crisis nu... Mm -hmm. die politieke, publieke discussie over topbeloningen in de financiële sector... nog lang niet ligt te slapen en nog springlevend is. Marleen de dank je We gaan het ook nog even doorpraten met Harold Benink... hoogleraar banken en finance aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat denkt u, zullen mensen nu weer wat meer vertrouwen krijgen... nu in ieder geval de bank zelf toch heeft besloten... om die salarisverhoging te schrappen, in ieder geval die van 50 procent? Nou, dit was natuurlijk een noodzakelijke stap... maar het heeft natuurlijk, deze affaire heeft natuurlijk het vertrouwen in het bankwezen... in Nederland natuurlijk geen goed gedaan. Dus wat de minister van Financiën ook zegt... we moeten nu weer gaan werken aan, aan terugkeer van herstel van vertrouwen. Als het gaat om hoge beloningen voor bankiers... gaat het al snel over de financiële crisis, daar hadden we het net ook al over. Zou een beloning zoals Hamers die zou krijgen... echt het, het financiële stelsel ook in gevaar brengen? Nou ja, wat we natuurlijk uh, geleerd hebben van de crisis... is dat uh, bankiers soms uh, perverse prikkels hebben... om te veel risico te nemen om zeg maar daarmee op korte termijn de aandelenkoers omhoog te jagen. En van daaruit ook een bepaalde, als je een aandelenpakket hebt of een winstuitkering, daarvan te profiteren. En daarom hebben we in Nederland ook, he, nou in Europa hebben we natuurlijk gezegd die, uh, die variabele beloning, die kan niet meer zijn dan 100% van het vaste inkomen, het vaste salaris. In Nederland zijn we daar strenger in geweest, hebben we gezegd dat het is maximaal 20 procent. Wat ING nu de afgelopen week heeft gedaan... heeft een soort loophole ontdekt. Die zegt, ja, we gaan wel een aandelenpakket... aan de topman van de bank geven. Maar dat kan dus niet via. Dat heet dan niet variabele beloning. Maar het is gewoon deel van het vaste salaris. En dat is ongewenst. Want bepaalde is die prikkels om te veel risico te gaan nemen... op korte termijn om die aandelenkoers omhoog te jagen. Uh, dat wil je eigenlijk voorkomen. Want door dat gaatje in de wet, door die loophole... Uh, was er een gaatje. Ik kan het op zich volgens de wet, maar je moet het niet willen. Ik denk dat je het niet moet willen, want dat zijn toch een aantal lessen van de crisis. Natuurlijk is het zo dat in het voorstel van ING eh, Topman Ralf Hamers die aandelen voor een periode van vijf jaar dan zou moeten houden. Maar het probleem is toch heel vaak zo, stel een bank die gaat expanderen, die gaat overnames doen, dan is de, zijn de financiële markten in eerste instantie enthousiast, de aandelenkoers gaat de komende jaren omhoog. Nou, en dan zou je kunnen zeggen na een jaar of vijf ga je het verkopen en vervolgens eh, blijkt het risico toch wat scherper te liggen, wat hoger te zijn en dan gaat die aandelenkoers onderuit. Dus dit soort dingen wil je eigenlijk voorkomen. Zouden scherpere nieuwe regels kunnen helpen? Bijvoorbeeld nou ja. dat idee van, van Jesse Klaver. Nou ja, als je, je zou dus in de wet kunnen vastleggen dat een, de vaste beloning gewoon altijd in de vorm van contant, dus in de vorm van cash en niet in de vorm van aandelen zou moeten worden uitgekeerd. En dan adresseer je dus deze loophole, maak je dat eigenlijk onmogelijk. Wat, wat, wat is het verschil daarin? Kun je dat uitleggen? Nou, omdat de, als je gewoon uh, het contant uitbetaald krijgt... een bepaald salaris, of je nou een miljoen bij krijgt... of een lager bedrag, dan heb je dus niet die potentiële perverse prikkel... om te denken van nou ga ik uh, door extra risico nemen... een aandelenkoers opjagen, want je krijgt die aandelen... die krijg je dus hier niet, want je wordt gewoon in contant geld uitbetaald. En daar ligt het verschil. Er zijn ook mensen die zeggen het salaris is sowieso al veel te hoog... voor iemand die eigenlijk gewoon in, in loondienst is... En, en niet zoals een ondernemer die zijn eigen onderneming heeft... en zelf risico loopt, gewoon kan opstappen en dan alleen het salaris niet meer krijgt. Ja, en dat is ook een interessante discussie... die de afgelopen week ook naar voren is gekomen. Ook premier Rutte heeft eraan gerefereerd. Uw collega noemde net een bank als ING een totaal commerciële partij. Een totaal private partij. Maar zo is het denk ik toch net niet. Kijk, inderdaad is het een private onderneming. ING is beursgenoteerd, heeft aandeelhouders. Maar tegelijkertijd weten we dat grote banken... systeembanken zoals ING en andere grote banken in Europa... als puntje bij paaltje komt... en uh, ze komen onder druk te staan... dan zullen ze uiteindelijk door de overheid... door het belastingbetalen moeten worden gered. Dus ja, ING is een private partij... maar heeft ook een aantal publieke kar karakters. Dus ik noem het ook wel eens het semi-privaat semi-publiek, en daar past dus een ander beloningsbeleid bij... dan zeg maar de topman te zijn van Unilever, Shell, Siemens, BMW... of Mercedes-Benz, de grote industriële bedrijven. En daar zit denk ik toch een cruciaal onderscheid. Want het is toch een stuk makkelijker handel als je weet... dat je gered wordt als het misgaat. Want dat hebben normale bedrijven hebben dat niet. Die hebben dat niet, en die hebben tegelijkertijd ook nog vaak hogere kapitaalbuffers, hogere buffers aan eigen vermogen... dan de meeste banken in Europa. En wat verwacht u van meneer Hamers? Denkt u dat u gaat blijven voor dit uh, salaris? Nou, het interessante, dat is ook een, een mooi element in deze discussies. Kijk, natuurlijk is er een internationale markt... maar vooral voor financiële techneuten. Dus mensen die dus internationaal complexe financiële producten ontwik ontwikkelen... en daarmee aan de slag kunnen. He, die gaan dan van Amsterdam naar Londen, naar Frankfurt, naar New York... Maar Wat betreft bestuurders, hè, de leden van de raad van bestuur en de topmannen, is er lang niet zo'n grote internationale markt. Ik, ik moet nog maar zien dat er een topman van de Nederlandse bank heel gemakkelijk dezelfde positie zou kunnen krijgen bij een bank in Frankfurt en Londen. Dus ik denk dat dat minder aan de orde is dan dat soms wordt gesuggereerd. Dan zijn we terug bij premier Rutte, die ooit al zei: uh, Toen Ledoki, ga dan, ga maar eens de markt verkennen en kijken of het je lukt. En dan zien we wel of iemand ook echt verkeert. Gaan we de markt verkennen? Ja. Rutte zei ook natuurlijk: Van ja, dan, dan, dan, dan ga maar. Maar ik denk dat die kansen van die, van die Nederlandse bankiers om dan zomaar de topman te worden van een grote bank in Frankfurt of Londen dat die de dat die niet zo groot zijn. Harold ah, Benink, hoogleraar banken en finance aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank voor uw uitleg. We gaan naar Helene de Geest. Twee keer zo druk als normaal, zei je net, Helen. Ja, ruim zelfs inderdaad. En het is allemaal te wijten aan een flinke aantal ongelukken. Nu weer eentje op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Driebergen en Veenendaal is de vertraging daardoor meer dan een uur. Er zijn ook twee rijstroken dicht. En een ongeluk op de N35 Almelo Zwolle. En daardoor is die weg in beide richtingen dicht bij Heino. Na de straffen gaat ook de pakkans omhoog voor appen en bellen in het verkeer. De politie heeft daarvoor een speciale flitscamera ontwikkeld... die kan scherp vastleggen wat iemand achter het stuur doet... en of hij een telefoon vasthoudt. Marius Kok van de politie ontwikkelde het systeem en legt uit hoe het werkt. Dit is een, eigenlijk een heel simpele camera met een grote telelens. En we halen daarmee het verkeer naar binnen...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 wat ziet u precies in het begin wordt er zoals we nu bezig zijn wordt elke vooruit wordt opnieuw bekeken door een collega maar met dat materiaal kunnen wij met technieken leren aan de machine welke mensen verdacht gedrag belverdacht gedrag vertonen en die kunnen we dan zo meteen geautomatiseerd eruit halen dus dat betekent een enorme verlichting voor de politie dat we niet meer zelf uh, hoeven te kijken ziet u alles of ziet u bijvoorbeeld niet de telefoon op een schoot uh, dat wisselt. Uh, afhankelijk van de inkijkhoek uh, zie je uh, uh, uh, meer of minder telefoons. We zien niet alles, maar uh, onnoemelijk veel meer dan dat er nu uh, kan worden uh, gezien. Politiek verslaggever Albert Bos, is dit nu de oplossing? Nou, dit is in ieder geval een methode om veel meer... en ook ja, eerder mensen te betrappen op die telefoon in het verkeer. Kijk, heel veel mensen die misschien nu ook in de auto rijden... die denken, ja, het zal allemaal wel. De kans dat ik gepakt word is gewoon klein. Dat merkten ze natuurlijk bij de politie ook. En een jaar geleden werd ongeveer tegen een team van zo'n vijf man... bij de politie gezegd, ontwikkel nou gewoon eens iets... wat die pakkans aanmerkelijk groter maakt. Nou, de een van die vijf weet veel van software, de ander van camera ja, En deze camera zijn zijn haarscherp. En zo hebben ze eigenlijk dit ontwikkeld... waar ze straks gewoon achter elkaar gekeken in sneltreinvaart, uh, men kan zien of iemand een telefoon in zijn handen heeft of niet. Maar dan denk ik ook meteen aan de privacy. Hoe zit dat? Want ja. als je echt alles kunt zien, dan, ja, als ik aan mijn neus zit, vind ik niet zo erg, maar... Als je alles kunt zien, dat is toch weer toch niet zo'n fijn idee. Ja, dat is iets waar de politie zich natuurlijk ook van bewust is. Want op de foto's is duidelijk te zien wie er achter de voorruit zit. Ook de bijrijder dus. En je zou zelfs met dit systeem op termijn bijvoorbeeld... gezichtsherkenning kunnen toevoegen. Waardoor je straks precies weet wie er achter het stuur zit. Nou, zover is het systeem nog niet. Dat is ook niet de bedoeling nu, zegt de politie. Het gaat echt om die hogere pakkans voor bellen en appen. En daar wordt ook goed naar de privacy gekeken... zegt ook de projectleider verkeer van de nationale politie... Egbert Jan van Hasselt is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Want als mensen geen overtreding plegen en wij maken een opname van hun... moeten we ook die beelden gelijk vernietigen. Echter, op het moment dat wij een overtreding zien, dan is het een bewijsmiddel. En dan zullen we die beelden, ook binnen de omgeving van de politie en het OM... keurig moeten opslaan en bewaren. Maar is het een bezwaar dat zometeen de politie kan zien met wie ik in de auto zit, of niet? Het primaire doel op dat moment is om te kijken of iemand aan het handheld is. Dat is ons primaire doel. We hoeven niet per se te weten wie het is, want we bekeuren op kenteken. Dus we gaan de kentekenhouder aanspreken. Uh, en die zal het kenbaar moeten maken wie op dat moment in zijn auto zat. Want dit maakt misschien wel naar meer. U kunt misschien zometeen ook zien wie er op dat moment achter het stuur zit. Maar volgens is op dit moment alleen maar belangrijk wie de overtreding pleegt. En omdat we op kenteken bekeuren, zullen we aan de kentekenhouder vragen... wie was op dat moment de bestuurder van het voertuig. Wie de passagier is, is voor ons niet interessant op dat moment. Wordt het systeem eigenlijk al gebruikt? Nee, ze zijn nu nog in de testfase, maar technisch gezien kunnen ze los. Ze zijn zover. Ze hopen eigenlijk dat het binnen een jaar actief uh, gebruikt kan worden. Het enige punt is dat het juridisch uh, nog wel geregeld moet worden. Want de wet moet aangepast worden. Nu is het namelijk zo dat de politie nog rondrijdt... en mensen echt staande moet houden. Je moet dus echt iemand betrappen op de telefoon, aan de kant zetten... procesverbaal opmaken en zelfs het merk telefoon opschrijven. Met dit systeem kun je dus achter elkaar doorflitsen... maar dat moet dus wel veranderd worden in de wet. Maar je weet ook in Den Haag wordt er al langer gebroed op hogere pakkansen. En op dit moment vergadert de Tweede Kamer ook over de verkeersveiligheid... en dit onderwerp zal daar ook nog wel zeker aan bod komen zometeen. Politiek verslaggever Albert de Bos, dank je wel. Deze week hebben we het over lokale prestigeprojecten. Want er zijn nogal wat wethouders en burgemeesters... die iets bijzonders willen nalaten. Gebouw bijvoorbeeld of een kunstwerk... En dat mag wat kosten. De vraag is wat de gemeenschap eraan heeft... en of het niet zonder geld is. Vandaag gaan we naar de gemeente Velzen. Daar ligt een busbaan die 35 miljoen euro heeft gekost. En daar is nogal wat discussie over geweest. We staan in Driehuis bij de bushalte die heet Westerveld... Met Bram Diepstraat sta ik hier. En ja, wat gebeurt er bij een bushalte? Dan raak je met elkaar in gesprek. Dus u was meteen ook al in gesprek met een reiziger. Wat zei u daar tegen hem net? Ik zei tegen hem, ik ben raadslid en ik was destijds uh, erg fel tegen deze busbaan. Want u maakt gebruik van deze buslijn? Ja, ik uh, ga altijd naar mijn werk. En dan is het handig in plaats van de fiets te gebruiken... om even met de bus even vijf minuutjes te reizen. En vindt u het ook een verbetering ten opzichte van hoe het vroeger was? Ja, veel beter. Ja, het is... Uh... Mooi geworden ook, want er was niks. Dus... En het is nou een strakke baan. Ja. Ik vind het uh, ja, beter geworden. Ja. Zeker. Hij vindt het niks, het raadslid. <laughs> nee, het was niet zo dat ik deze busbaan niks vond. De bus reed vroeger door de uh, Waterloo Laan in, in Driehuis. En daar was je net zo snel mee uh, in, uh, in de Muiden. Maar ik geef eerlijk toe, het ziet er, het ziet er mooi uit. Hè? Dat, ja? dat is het absoluut. Ja, het zin. ligt er strak bij met een vrije overgang. Daar gaat in. Weet u ook wat dit gekost heeft? Nee, echt niet. Nee, nee. Doe, eens een, doe eens een gooi. Ik weet echt niet, 35.000 of zo. Nou, het, het, het, doe maar keer duizend. 1000. Keer duizend. Oh, okay. dan zijn we op 35 miljoen. Nou, dat is nogal veel. Dan zit ik er een beetje lager. Ja, u vindt het te duur en u vindt eigenlijk de winst uh, te weinig. Hè? Nou, destijds was het inderdaad de discussie over de kosten versus de, de baten. De, uh, de tijdswinst. En dat, dat werd in begin als argument gebruikt: van nou, je bent sneller op station Haarlem. En uiteindelijk is het maar 1 à 2 minuten nu in de praktijk. Uh, en voor dat geld uh, vonden wij destijds een, uh, een, een bezwaar. Ja, ja. ja daar uh, gaan de alarmgeluidjes weer en uh, daar komt onze bus aan. 385 richting Zeewijk. Even de over chipkaarten bij. Oh, ja. Want anders mogen we niet mee. Ja, ja, ja, ja zeker. Even voor niks gaat de zon op. Ja, gaan we even zoeken. Zo, nou, daar gaan we dan. Ja, daar zitten we. In het korte stukje naar het gemeentehuis. Um, het is voor mij, voor ons, een symbool van hoe de afstand tot de politiek uh, zo groot is tussen inwoners en de politiek. En Uiteindelijk dat... heeft de gemeenteraad van Velsen hier wel een besluit overgenomen in meerderheid. Ja, de gemeenteraad heeft daar een besluit over genomen, ondanks de grote uh, kritiek vanuit de bevolking. We komen nu op een stukje waar de bus een 30 kilometer zone ingaat. Uh, Dat is een woonwijk. En hier wordt veel geklaard over bussen die te hard rijden. Dus uh, ja, hoe hard zouden al we nou gaan? gaan? Oh, we zijn er al bijna? We zijn er al bijna. Ja, want ik heb een afspraak met de wethouder hier. Uh... Ja. Zo, nou daar staan we dan. Echt pal voor het uh, gemeentehuis. De raadzaal kijkt eigenlijk uit op waar we nu staan. De uiteindelijke tijdsins voor de individuele reiziger is er eigenlijk niet. Hè? Uh, de kwaliteit is er op vooruit gegaan. Helemaal mee eens. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een prestigeproject geweest. Wat je, wat je in heel het land ziet bij bestuurders die graag willen scoren. En die iets willen nalaten. En zonder daar voldoende de inwoners bij te betrekken. En dat is uiteindelijk waar ik het grootste bezwaar bij had. En waardoor ik uiteindelijk ook de politiek ben ingegaan. Ja, dat was Bram Diepstraat, die dus uh, inmiddels fractievoorzitter is van ja. Velsen Lokaal. En die zegt dat het een prestigeproject is, die busbaan. Nou, Ronald Vennick, u bent de wethouder namens de Partij van de Arbeid. Ja. Is het uw prestigeproject? Integendeel, het uh, is geen prestigeproject uh, wat mij betreft. Het is wel zo dat wij dit als gemeente als een uh, bijzondere kans zagen om de mobiliteit in de toekomst beter te regelen. Want ja, de auto is natuurlijk een prettig vervoermiddel... maar belast het milieu behoorlijk. Naar de toekomst toe vinden wij uh, openbaar vervoer echt cruciaal om uh, mensen van A naar B te brengen. En wat zijn de mensen er dan nu uiteindelijk mee opgeschoten met deze busbaan? Nou ja, waar het, waar het met name om gaat, en dat is uh, niet speciaal hier... maar dat past bij dat zogenaamde airnet-concept... dat is dat de bus met name frequent, betrouwbaar en comfortabel gaat. En daarmee hoop je uiteindelijk ook zoveel mogelijk mensen te verleiden om met die bus te gaan. Dus het is echt met oog op de toekomst belangrijk dat we... Uh, nou ja, aangesloten zijn op dat hoogwaardig openbaar vervoer. Ja, u vindt dit hoogwaardig en het was iedere euro waard die er uiteindelijk in is gegaan? Uh, dat vind ik wel, want je moet natuurlijk zo'n investering ook over de jaren zien. Hè? Ik bedoel, het is een hoop geld en ik vind het terecht dat mensen daar kritisch op zijn. 35 miljoen? Ja, maar als je nagaat dat we begonnen toen we dachten dat het nog 70 zou kosten, is dit wel zo'n voorbeeld van een project wat ruim binnen budget gebleven is. Nou is die baan sinds april vorig jaar in gebruik, dus nog geen jaar. Kunt u al iets zeggen over resultaten? Ja, dan zien we toch dat het het aantal reizigerskilometers toegenomen is met 16 procent, aan het aantal instappers met 10 procent. Dus als we het daaraan afmeten, dan zien we in ieder geval al dat die bus echt nog beter gebruikt wordt dan daarvoor. Anders wethouder Ronald Vennek van de gemeente Velzen over de nieuwe busbaan daar. Mark Robin Visser maakte deze reportage. En morgen kijken we op dit tijdstip naar een ander prestigieus project. En zo meteen de strijd op links tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. We volgen de campagne in Haarlem. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Rex Tillerson was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Want hij is vandaag de laan uitgestuurd.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 Het hele jaar gratis bezorging zelfs op zondag... wordt nu lid van Select op pol.com. Stap vandaag nog over naar Promovendum. Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden... en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen... wordt nu lid van Select op pol.com.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 Het is half zes geweest, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Sophie het OM heeft in de zogenoemde vergismoord straffen tot 30 jaar geëist. Jordi Latumahina werd in 2016 in het bijzijn van zijn vriendin... en dochtertje doodgeschoten in een Amsterdamse parkeergarage. Twee van de zeven mannen die terecht staan worden verdacht... van het overhalen van de trekker. Tegen hen is 30 jaar geëist. De politie wil gaan werken met nieuwe flitscamera's... waarmee de pakkans voor bellen en appen achter het stuur groter wordt. De apparaten zien straks of de bestuurder iets in zijn hand heeft tijdens het rijden. Er is wel een wetswijziging nodig om het systeem in te voeren. In Londen is de Russische balling Glushkov doodgevonden in zijn huis... zo meldt The Guardian. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend. Glushkov was een vriend van Boris Berezovsky... een tegenstander van president Poetin. Deze Berezovsky werd in 2013 op zijn Engelse landgoed doodgevonden... met een strop om zijn nek. En het opvangen van zeehonden is niet noodzakelijk... om de soort in stand te houden en kan soms zelfs schadelijk zijn. Een commissie adviseert te stoppen met het vangen van hulpbehoevende... zeehondjes in natuurgebieden en ook ook moeten jonge zeehonden die in de steek gelaten lijken door hun moeder... de eerste 24 uur met rust gelaten worden. Want de moederzeehond komt vaak vanzelf terug. Dan gaan we naar het weer. Willemijn. Um, ja, regen vandaag en een stukje kouder dan de afgelopen dagen. Klopt, een beetje grijze dag en ik kreeg veel van die weerfoto's binnen. Heel veel getiteld, het lijkt wel herfst vandaag. Ja. Dus het voelde echt even heel anders aan. Dat ja. is echt een verschil met inderdaad het weekend bijvoorbeeld. Um, en het is een voorbode van voor meer van deze kou. Ja, het is vandaag inderdaad even zo'n zo speldenprikje. Echt een heel minietje. Morgen zitten wij tussen twee lage drukgebieden in. Dan hebben we eigenlijk vrij aardig weer met wat de zon, wat wolkenvelden. Misschien dat een enkele stapelwolk uitgroeit tot een bui. Maar ik denk dat... Ver uit de meeste plaatsen droog blijft. 8 tot 11 graden, dus echt wel weer zachter dan, uh, dan vandaag. En dan vanaf donderdag beginnen we langzamerhand... onder invloed van een hoge drukgebied te komen boven Scandinavië. Nou, dan komt die wind ook meer uit het uh, zuiden. En die gaat ook steeds meer aantrekken. Vooral op zaterdag staat er echt veel wind. Nou, die wind brengt ook kou met zich mee. Donderdag merken we daar eigenlijk ik denk, nog weinig van. Wind uit het zuiden? Wind uit het oosten. Oh, Sorry, okay. je ja, nee, zei zuiden? Ja, je zei zuiden. Oh, nee, excis. daarom ging ik denken. Maar, ik denk, ja, maar misschien nou? leer ik nog iets nieuws. Maar nee, nee, meestal nee, is dat nee. juist het teken voor warm weer. Ja, ja. Dat hebben we nu. Ja. Ja. Nee, wind uit het oosten. Ja. En dat gaan we vrijdag dan al in het noorden van ons land merken. Daar wordt het dan maar gratis graad of 4. In het zuiden van ons land is het dan nog een graad of negen. Dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. Maar zaterdag overdag is het dicht bij het vriespunt. Dus dat is echt een koude dag. In de ja. vorst, is er kans op sneeuw. Dat begint ook vrijdag in het noorden van ons land. Breidt zich dan in de nacht naar zaterdag wat uit. Dat is waarschijnlijk ook echt maar even tijdelijk. Is, dus tussen ja, vrijdag en zaterdag in. Is dat wel ook het laatste? Gaan ja. we dan na het weekend wel... Uh... Ja, ja, voor zover de kaarten er nu voor liggen, wel inderdaad. Mm -hmm. Zondag overdag wordt een dag met vrij veel zon. Dan is het nog echt wel aan de frisse kant. Maar na het weekend zie je de temperatuur overdag dag in elk geval weer boven dat vriespunt uitkomen. We houden er dan nog wel een paar nachten met wat, uh, met wat vorsten erin, maar sneeuw zit er dan niet echt meer in de verwachting. Echte winterliefhebbers, dat is waarschijnlijk dan het laatste week. Ja, maar ja, ja, ja, ja, ja nooit, Ik zou, zou sowieso zeggen, pluk de dag, als je ergens ja. van houdt. Dus, uh, maar voor dit geldt dat denk ik echt wel. Ja. We gaan naar Helene Geest bij de je Dankjewel, Willemijn. En jij hebt een hele drukke spits vandaag, Helene. Ja, ontzettend heel veel Ja, Het zijn er heel veel, inderdaad. Meer dan 700 kilometer, dus ik ga zo de lijstjes er even bij pakken voor de records. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen knopend Lunette en Veenendaal... op dit moment de meeste vertraging, namelijk meer dan een uur. Er staat er een vrachtwagen met pech, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle daar gaat het ietsje beter nu... want de weg is niet meer helemaal dicht bij Leusden. Nu is alleen de rechte rijstrook nog dicht en de afrit bij Leusden... maar ja, de vertraging is er niet minder om. Vanaf de Uithof toch nog meer dan een uur, dus je kunt nog steeds beter omrijden. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Kno op het Bankhoef, 10 kilometer, 20 minuten verdraging. Er lagen daar bandenresten op de weg, die zijn inmiddels opgeruimd. Maar het is daardoor ook helemaal vastgelopen op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Tussen Nuland en Paal Paalgraven ook ruim een half uur verdraging... In het zuiden verder een ongeluk op de A67-Eindhoven-Belgische grens... tussen Leenderheide en Eersel, ook een half uur vertraging. Daar is ook een rijstrook dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de N35 tussen Omelo en Zwolle... en daardoor is die weg ook in beide richtingen dicht bij Heino. 25 jaar geleden dacht ik erover om bij mijn uitvaart... mijn leukste vakantiefoto's te laten zien. Maar vandaag zou ik een Italiaanse lunch wensen...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 Het is zeven minuten over half zes. Nijmegen kent een lange traditie van links stadsbestuur. Havana aan de Waal wordt het ook wel genoemd. Er wonen veel jongeren en studenten in de stad en dat verklaart veel. De laatste jaren deelden GroenLinks en de SP de lakens uit. En beide verwachten volgende week bij de raadsverkiezingen een goede uitslag. Maar kan je als linkse partij nog wel onderscheiden... als behalve SP en GroenLinks ook de PvdA meedoet? Dit jaar voor het eerst ook de Partij voor de Dieren. Politiek verslaggever Hans Andringa ging naar Nijmegen. Nijmegen is een sociale stad, mooie stad, groene stad. Het is allemaal goeds wat links uh, heeft opgeleverd voor de stad. Van de PvdA-lijsttrekker Amor Selman twijfelt niet. Linkse politiek is goed. Jammer dat zijn partij daar niet echt van profiteert. De Partij van de Arbeid verloor de laatste verkiezingen vier zetels... maar hoopt op herstel door veel aandacht te geven aan werk. Nee. We willen de komende vier jaar extra investeren om mensen te begeleiden naar werk, om te scholen, opleidingen bieden waar het kan. En wij zeggen als Partij van de Arbeid, we willen met ons budget nog extra bovenop de 500 mensen helpen, maar ook de andere 7500. De SP heeft de positie van de Partij van de Arbeid in Nijmegen overgenomen en zit nu met acht zetels in de raad. Hans van Hoofd van de SP. Nou, er zijn nogal wat punten waar, wij, uh, ja, waar de accenten duidelijk anders liggen. Bijvoorbeeld als het gaat over uh, zorg voor ouderen. Dat we zeggen, van, nou ja, goed, daar moet echt geld bij. Uh, maar ook dingen als bijvoorbeeld de gratis bus voor 65+. Plus. Nou goed, over werk hebben wij toch ook een duidelijk ander programma. Uh, daarom zeggen wij, er moeten 500 stadsbanen komen. En dan houden we nog geld over. En met dat geld gaan we ook onder andere investeren in de wijk. Nou, dat kan wel een stuk beter volgens de Partij van de Arbeid. Waar wij verschillen met de SP is dat wij als Partij van de Arbeid zeggen... nou, we gaan extra geld investeren zodat de straatvegers en zo ook wel aan het werk komen. En daarnaast andere werkzoekenden ook te helpen. Want die laten we niet in de kou staan als Partij van de Arbeid. GroenLinks geeft meer aandacht aan schone lucht, openbaar groen en openbaar vervoer. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij gratis openbaar vervoer toejuichen... Ja. maar dat we in eerste instantie inzetten op mensen met een klein inkomen... en dat we niet kijken naar de leeftijd. Iemand van 25 met een klein inkomen kan net zoveel aan die gratis bus hebben... als iemand van 75 met hetzelfde inkomen. En het zou Nijmegen een lief ding waard zijn... als allerlei bezuinigingen vanuit Den Haag worden teruggedraaid. Waar we met z'n drieën voor moeten knokken... is dat er meer geld vanuit Den Haag naar Nijmegen komt. Door een of andere heel vreemd berekeningssysteem van de staatssecretaris moet Nijmegen de komende jaren 12 miljoen gaan bezuinigen... op dat uh, werk- en inkomen dossier. Dat is gigantisch veel, want we met, moeten met dat weinige beetje geld... 6.000, 7.000 mensen aan een baan helpen. En dat zijn gewoon Haagse keuzes die heel vervelend uitpakken voor Nijmegen. En daar ligt een schone taak voor een nieuw college. Waar, gezien de verwachtingen, GroenLinks en SP... de strijd om de linkse kiezers wel zullen winnen. De Partij van de Arbeid moet misschien nog vier jaar op het strafbankje zitten. Want SP en vooral GroenLinks kijken nu al naar... Runner-up D66. Die partij is in ogen van veel Nijmegenaren... schijnbaar nog progressief genoeg. Al dus, verslaggever Hans Andringa... praat verder over de concurrentie op links... met onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Hoe zou je die onderlinge verhoudingen... van de linkse partijen typeren, Wilco? Ja, de drie linkse partijen die zitten eigenlijk in een soort spagaat. En zoals je weet zit dat... Altijd ongemakkelijk, ja. ja. Ze hebben een, een gedeeld bela belang in die zin dat partijen als de VVD... het CDA en de PVV een soort uh, gedeelde politieke vijanden zijn... Um, maar uh, aan de andere kant, ondanks die gezamenlijke vijand tussen aanhalingstekens, is de samenwerking bepaald ook weer geen automatisme in heel veel gemeenten. Want ze zijn ook elkaars grote concurrenten. Doordat de opvattingen over veel onderwerpen. Denk maar bijvoorbeeld aan armoedebestrijding of volkshuisvesting. best dicht bij elkaar in de buurt komen. In elk geval veel dichter dan in de buurt dan bij die andere partijen, zoals de VVD en het CDA. En wat is daar in de gemeente goed van te merken? Nou, in bijvoorbeeld een, uh, dat, dat zie je in heel veel gemeenten terug. In, in Amsterdam bijvoorbeeld zit de SP. In in een college met uitgerekend de VVD... de partij waar ze landelijk niet mee willen samenwerken... en zitten GroenLinks en de PV PVDA als concurrentie in de oppositie. Uh, tegelijkertijd hebben ze nu in de verkiezingscampagne... wel een gezamenlijk manifest afgesproken voor de, voor de komende periode. Nou, en in een andere grote stad, Eindhoven... de enige grote gemeente waar de PvdA nog de grootste is... daar hebben alle drie de linkse partijen een wethouder... en werken ze dus nauw samen. Nou, en dan heb je nog weer kleinere gemeenten. Ik noem maar uh, Waddingsveen in Zuid-Holland... waar de Partij van de Arbeid en GroenLinks... gezamenlijk een lijst hebben, uh, hebben uh, afgesproken. Dus het is samenwerken in de ene plaats elkaar concurreren in de anderen... En dat typeert eigenlijk de strijd op links... ondanks de, de grote onderlinge overeenkomsten. En hoe gaat dat nu in de Tweede Kamer? Nou, in de Tweede Kamer zijn de verhoudingen grondig veranderd... Uh, sinds de afgelopen verkiezingen, de Kamerverkiezingen van vorig jaar. Want sindsdien zijn ze alle drie in de oppositie terechtgekomen. In de vorige periode richten SP en GroenLinks hun pijlen... vaak nog op de PvdA, vaker nog dan op de VVD zelfs. Ja, en nu werken ze met z'n drieën vaak samen. Uh, bijvoorbeeld tegen de loonsverhoging van ING topman Hamer. Uh, tegen de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders... Uh, voor gelijke betaling van, van mannen en vrouwen en tegen de verhoging van de BTW. Dus we kunnen elkaar echt goed vinden. Tegelijkertijd gaat de concurrentie gewoon door. Uh, een GroenLinks-Kamerlid vanochtend bijvoorbeeld twitterde... dat het Jesse Klaver was die ING tot de orde had geroepen... over die loonsverhoging van, van Topman Hamers... Uh, ja, alsof niet alle partijen, en ook het kabinet, inclusief premier Rutte... tegen die loonsverhoging te hoop waren gelopen. Ja, dat noemde Klaver zelfs als voorbeeld van dat zowel links als rechts... Uh, uh, er tegenwoordig. Precies, loon, ja, ja. Ja. ja, maar dat had dit Kamerlid kennelijk even uh, gemist. Of even weggelaten, dat ja. doen ze ook nog wel eens. Ja. Uh, van die, die verkiezingen voor die drie partijen... wanneer zullen zij spreken van een succes? Ja, ze willen natuurlijk alle drie, makkelijk, uh, alle drie winnen, maar dat is het makkelijke antwoord. Uh, voor GroenLinks geldt natuurlijk dat die partij... sinds de verkiezingen van vorig jaar in, enorm in een Zit, toen deden ze het heel goed. Nou, bij de raadsverkiezingen uh, deden ze het in 2014 heel slecht, maar door het succes van afgelopen jaar hopen ze nu weer op een forse winst. Ze zetten alles op alles om de grootste te worden in vier studentensteden: Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Wageningen. Nou ja, en als dat, als dat lukt, dan gaat het dak er daar echt af hoor bij GroenLinks. En bij de SP en de PVDA, hoe zit het daar? Dat is een ander verhaal. De SP verloor bij de laatste kamerverkiezingen een beetje, uh, maar deed het bij de raadsverkiezingen uh, vier jaar geleden juist erg goed. Nou, ze hopen dat succes van toen te evenaren, maar in de landelijke peilingen stijgen ze niet. Dus het wordt heel spannend of dat gaat lukken. Ja, en de Partij van de Arbeid is echt een apart verhaal door die, door die monster-nederlaag van, van vorig jaar. Dat kan je je ongetwijfeld herinneren. Ja. De partij is toen geïmplodeerd. Nou, en de partij van Ascher hoopt het in elk geval beter te doen dan vorig jaar. Als dat lukt... Ook al is het maar een beetje, zal dat al als een overwinning worden gevierd. Ook als de uitslag dan nog ver onder die van 2014 ligt. Ik kreeg je al een voorproefje van in Leeuwarden natuurlijk? Ja, omhoog. nou, daar, daar, daar hopen ze natuurlijk ook erg op. Daar ging het boven verwachting goed. Uh, dat wordt allerwegen toegeschreven aan uh, voormalig Kamerlid uh, Lut Jacobi. Een authentieke figuur. Ja, en ze hopen bij de PvdA dat uh, dat succes uh, uh, zijn schaduw vooruit werpt. Maar als je naar de landelijke peilingen kijkt, met de nadruk landelijke peilingen. Uh, is de kans groot dat ze het wel iets beter gaan doen dan vorig jaar, maar ook weer niet heel veel beter? Wilko, dankjewel. Verkeersinformatie bij de AMW Elene Geest. Nog steeds op veel plaatsen files, denk ik. Ja, er staat nog steeds 650 kilometer. Het meeste staat er overigens in de regio Utrecht. Maar ook uh, tussen of bij Os, eigenlijk moet ik zeggen, is het erg druk op de A50 en de A59. En een ander probleem zit hem op de N35 Almelo'swolle. Want daar is een ongeluk gebeurd bij Raalte. De weg is in beide richtingen dicht. De omleidingsroute gaat over de U38 en de U39. De geschiedenis van de stad Utrecht gaat veel verder terug dan gedacht. Bij opgravingswerkzaamheden zijn sporen gevonden... die teruggaan tot wat door archeologen de oude steentijd wordt genoemd. Dat is net voor de laatste ijstijd. Archeoloog die dat onderzoek leidt is Linda Dielemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, wat heeft u gevonden? Uh, nou, we hebben uh, aanwijzingen gevonden... dat um, de menselijke bewoning in Utrecht uh, teruggaat tot 11.000 voor Christus. Uh, en dat is een tijd van jager-verzamelaars. Uh, dus mensen woonden nog niet in boerderijen of huizen, maar ze trokken rond uh, en ze bouwden kampjes waar ze wilden gaan jagen. Uh, en de planten verzamelen in de omgeving. Uh, en als ze dan uh, klaar daarmee waren, of als het legaal was, dan gingen ze weer verder. En uh, het is de eerste keer dat we dat in Utrecht uh, hebben aangetroffen. En hoeveel ouder zijn deze vondsten dan ten opzichte van wat tot nu toe bekend was? Nou, de oud-bekende vondst is het Neolithisch. Dat is het losse vondst, een losse wond, een stenen bijl. En die is uit 2600 uh, voor Christus ongeveer. Dus we zitten ruim 8000 jaar daarvoor. Dat o behoorlijk veel. O hoe bijzonder is het dat u daar ja, bij bent kunnen komen? Want het is heel oud. Het ligt dat ligt dan heel diep? Uh, nou, in dit geval ligt het uh, vrij uh, dicht aan het oppervlak. Uh, dat dekzand dat is afgezet uh, in twee ijstijden uh, die hier voorkwamen... En um, normaal gesproken in Utrecht, uh, de stad, die is heel erg onder invloed van de Rijn, van rivierafzettingen. En die zetten allemaal kleilagen erbovenop. Maar in dat gebied, net juist aan het randje van de gemeente, daar zit dat dekzand gewoon uh, helemaal bovenin. Uh, en is er alleen een kleine akkerlaag uh, die het uh, echt afdekt. Dus uh, behoorlijk uh, dicht rond op het oppervlak. U heeft het onderzoek gedaan bij de graafwerkzaamheden... voorafgaand aan de bouw van het nieuwe Prinses Maxima Centrum... Eh, bij de Uithof in, in Utrecht. Ja. En het gebouw is al bijna klaar. Dat betekent klopt. dat u het ja. al lang stil heeft moeten houden. Ja, dat klopt. Nou, ik heb natuurlijk ook heel veel moeten uitwerken. Dus het hele wetenschappelijke... in 2015 was het uh, onderzoek, de opgaving. En daarna moeten natuurlijk nog allerlei dingen naar het laboratorium... Uh, voor datering en allerlei andere zaken. Dus je bent ook uh, inderdaad wel lang bezig ook om het allemaal op een rijtje te krijgen. Maar inderdaad... We hebben ook een tijdje gewoon niks van gezegd. Maar heeft u dan al meteen wel door van hé, hey, dit is uh, zo oud als later blijkt? Of uh, kun je dat niet meteen zeggen? Nou ja, in veel gevallen uh, kan je dat wel zeggen, omdat uh, de vuurstenenwerktuigen werktuigen die die mensen gebruikten. die zijn heel typisch voor een bepaalde tijd. Hm. Alleen in dit geval hebben we ze bijna niet. Dus de meeste van onze dateringen. die moesten echt uit het laboratorium komen. Dus de echte omvang. van de jager verzamelaars zeg maar. Uh, die kwam pas later. En toen het gebeurde, wat gebeurde er toen met u? Nou ja, ik uh, werd er wel heel blij van. Ja. Want ik hou heel erg van de prehistorie. En zeker omdat het ook zo'n unieke uh, um, ja, tijd is voor Utrecht. Je, je bent gewoon bezig met de geschiedenisboek eigenlijk herschrijven. En dat is wel heel bijzonder. Is het nog zo dat u uh, nog vreest dat het zo lang stilhoudt... dat dan anderen misschien uh, ook gaan graven? Dat u het om die reden ook even niet in de publiciteit brengt? Ja, dat was in dit geval was dat niet echt nodig, want ze gingen vrijwel meteen na ons onderzoek bouwen. Dus, ah, uh, dus dat was in dat dit geval niet, uh, niet de reden. Dank, archeoloog Linda Dielemans. En de vondsten worden morgenmiddag gepresenteerd bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Testing, one, two, one. Christina de Châtel is een van Nederland's beste choreografen... op het gebied van moderne dans. Over haar leven en ontwikkeling is er nu een film. Een uitzinnige beheersing. De essentie van Christina's werk is, is toch wel de, de clash... tussen haar emotionele kant en haar constructieve kant. Dat zijn een soort tegenpolen, die Dionysische, Apollinische. Dat geeft bij, uh, bij haar ook een echt conflict. Recht niks. Rechts-links. Rechts-links. Ta-ta. Ta-ta. Ja, ik ga ik gewoon ga op omhoog. De arm. Volgens mij. Ja, juist. Aha. Ja. Aha. Dat is mooi. Bij mij in de studio de makers van de film. Manon Lichtveld en Bas Westerhoff. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Een uitzinnige beheersing, zo heet de documentaire dus. Dat horen we ook al in deze fragmenten. Waarom maakten jullie eigenlijk deze film? Um... Christina wordt uh, dit jaar 75 en er was nog geen film over haar. En uh, ik denk dat het heel terecht is dat, er, dat die er nu wel is. Um, ja, de Omroep wilde ook heel graag een film over haar. En een Waarom uitzindige... is het zo terecht? Omdat zij een heel erg belangrijke bijdrage... aan de moderne Nederlandse dans heeft uh, toegevoegd. Zij is heel bekend geworden als uh, minimalistische... Uh, je graven. en dat, uh, daar wijst ook meteen de titel uh, naar. De beheersing, dat slaat op haar minimale werk. Zij kan dus bijvoorbeeld een stuk maken wat anderhalf duurt, een uur duurt... en wat maar één of twee passen constant uh, hetzelfde dezelfde pas die herhaalt een bepaalde patronen. Um, ja, zo, zo zijn Veel van haar beginstukken zijn, uh, zijn zo neergezet. Dus dat is de beheersing. En verder is het een vrij explosief type. Ja. Um, ja, dat hoor je al een beetje in dit fragment. En dat zie je ook in de film. Wie, wie is zij? Want haar naam laat zien dat ze niet helemaal Nederlands is. Uh, ze komt uit Hongarije. In Budapest is ze geboren. Bijna 75 jaar geleden dus. en Haar moeder was Nederlands. Vader Hongaar. De Châtel, ja, hugenoten, ja, ja. dat hoor je ook. Wel uit de zuiden, ja. En ze is op haar twintigste, denk ik, 19e twintigste, is ze eerst naar Duitsland vertrokken. En daarna doorgegaan naar uh, Nederland. En daar heeft ze in Amsterdam uh, is eerst gaan dansen bij Koert Stuyf. En vervolgens is ze vanaf de jaren 70, 75, 76 is begonnen met haar eigen uh, danswerk. Waarom kwam ze in Nederland terecht? Dat is een goede vraag. Oh. Ik denk omdat zij <laughs> ja. was, denk ik, heel erg getriggerd door het werk van Koert Stuyf op dat moment. Ja, Koert Koort ja. was, was op dat moment. Uh, uh, ja, dat was, dat was nieuw, dat was groundbreaking. Dus ik denk dat ze daar heel erg getriggerd door was. En dat ze per se ook bij hem wilde werken. Daarom, dat is denk ik een van de grote ja. redenen. En natuurlijk omdat ze dan ook nog haar, uh, haar opa en oma, Nederlandse opa en oma, die waren nog in de buurt. Dus dat is ja. ook nog een. Nou ja, geeft een extra. Ja, Trigger Die geweest. binding heb je dan, die voel je ja. dan ook waarschijnlijk. Want ja. uh, jullie spreken van een, een zoektocht naar haar leven? Het was voor ons een zoektocht. Uh, is altijd, als je begint aan een dergelijk project, je weet eigenlijk niet wat je tegen gaat komen en ook waar je uit gaat komen. En met zo'n zo persoon, bijzondere persoonlijkheid als Christina is dat uh, sowieso uh, spannend. En waar begin je? Precies. Nou ja, je begint natuurlijk met je research. Je begint met de eerste gesprekken. En in de eerste gesprekken die ik met haar had. daar kwam ik al vrij snel. liep ik er tegenaan dat haar achtergrond in Hongarije. en haar jeugd wel. Uh, ja, heel belangrijk voor haar zijn geweest. Uh, ze raakte daar al vrij snel emotioneel ook over. Dus ik dacht, oké, okay, daar zit wel een, een belangrijk iets achter. waar we naar kunnen kijken. Wat um, gebeurde in die gesprekken met haar? Ja, in de, zeg maar, de voorgesprekken uh, ja. Ja, kwam daar al één Goed, toen hebben we ervoor gekozen om uh, terug te gaan naar Hongarije... samen met haar. Uh, het hele bijzondere was dat haar ouderlijk huis... nog helemaal intact is in Budapest. Uh, haar slaapkamer, haar bed, alles is er nog zoals het was toen wist zij is vertrokken. ze dat? Of ze daar zelf ook toe verrast? Uh, nee, want haar broer heeft uiteindelijk dat huis overgenomen. Uh -huh. Dus ze wist het wel, alleen ze is bijna nooit terug geweest. Mm. Dus uh, dit was ook voor het eerst dat ze een aantal nachten achter elkaar... alleen weer in haar ouderlijk huis heeft geslapen. En dat ja, bracht heel veel uh, teweeg bij haar. Uh, op wat voor manier? Veel oude herinneringen pijnlijke, ook mooie herinneringen. Maar het was, uh, ja... Het, het, bij haar heeft het veel emotioneel overhoop gehaald. Waar zitten die pijnlijke herinneringen, dan in? Uh, ja, daar ga ik niet. Ik denk, oh, dan dat moet we... je de film ja, toch oh, nee, gaan kijken. Ja, maar dat kan krijgen. ook, ja. ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig, ja. maar dat is een goede... Nou. Ja, maar dan geven jullie te veel weg. Ja, nou, wat, nou wel wat wij wel interessant vonden... is de parallel te leggen tussen de ontwikkeling... die zij thuis heeft gemaakt en een soort uit is gebroken... uit het communistisch regime, want dat was Hongarije ja, ja. destijds... en weggevlucht van huis, terwijl ze wel een heel erg goede educatieve achtergrond, dus haar vader was uh, arts in het uh, reumatologisch centrum, heel beroemd daar, en dus orkesten kwamen daar thuis spelen, heel veel lezen, dus het is niet dat zij weg is gegaan uit Hongarije omdat haar achtergrond bijvoorbeeld arm was, of, maar ze is eigenlijk weggegaan omdat ze uit wilde breken. haar broers waren ook allebei medisch uh, topstudenten en zij was als meisje eigenlijk Vond haar plek echt niet echt hmm. in de familie. Dus zij had op een gegeven moment gebeurde er ook iets uh, erg vervelends. En niet lang daarna is ze besloten: van, ik moet hier weg, ik moet mijn eigen zoektocht, ik moet mijn eigen weg vinden. Weg van hier. En toen uh, is ze met twee koffers vertrokken. Wat vond zij er zelf van dat jullie gingen graven? Was ze meteen toch enthousiast of juist gereserveerd? Nee, ze is eigenlijk van begin af aan enthousiast geweest. En ze heeft heel goed meegewerkt. Want uh, het was niet altijd even makkelijk, denk ik. Uh, ik denk dat vooral ook ik haar veel, uh, veel van haar gevraagd heeft. Uh, Menon is altijd veel relaxter. is op een gegeven moment wel echt zoiets van: Nou, we hebben het wel, of uh, we moeten niet verder graven. En ik probeer dan altijd nog weer. Ik ben dan bang dat ik het niet heb. dus uh, nee. Ja. nee, ze is heel erg voorbeeldig Is er een voorbeeld geweest. van waar je tegenaan liep... dat je iets wilde weten en... die kijken elkaar wat? nu aan. <laughs> Kunnen we dit er zijn er waarschijnlijk meerdere. Ja, maar er meerdere Bijvoorbeeld, waar jij de hele tijd op hamerde... ik wil per se een gesprek met ofwel een... Uh, componist of met ja. een beeldkunstenaar dat je echt ziet dat zij echt dat ja, ja daarmee veel daar werkt ze veel mee en dat ze dat heel belangrijk vindt. die wisselwerking met de kunstenaars zijzelf een componist uh, een lichtontwerper uh, dat is heel erg belangrijk in haar werk. en dat, dat conflict en het contrast wat het opbrengt dat wilde ik ook graag uh, ik wilde daar bovenop zitten ja. maar uh, uiteindelijk is dat helemaal niet nodig geweest. Nee, nee. Want er kwam... uh, de wisselwerking en samenwerking tussen jullie beiden. Hoe ging dat die? is ook Oeh. conflict en uh, ja. confrontatie, ja. Ja, contrast. Ja. Vooral in de, in de montageperiode hebben wij de een aparte die gemaakt manieren. Moeten worden. Ja. Het is meestal zo dat ik uh, een eerste opzet maak. En dan ben ik daar heel trots en blij over. En dan gaat Bas er naar kijken. En dan zegt hij, een hele leuke poging. Maar ik denk <gut> toch dat we dit toch heel anders moeten aanpakken. En dat gaat zo een paar keer over een week. En dan praat soms twee dagen even niet met elkaar. Maar dat komt altijd weer goed hoor. Nou, dat eindresultaat dat kunnen we gaan zien. Dank u wel. Manon Lichtveld, Bas Westerhoff en jullie documentaire... een uitzinnige beheersing gaat in première... tijdens de vijftiende editie van Cine Dans in I, Amsterdam. Dat vindt plaats van 14 tot en met 18 maart. En hij is te zien in close-up op 22 maart. Hè, om 11 uur op NPO 2. Precies. Hartelijk Dankjewel. dank voor jullie komst. Graag gedaan. En we gaan kijken. Dank je wel.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 Wij van Rinsma weten dat als geen ander. Kom naar een van de grootste modezaken van Nederland. Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één. Vanavond in Brandpunt Plus een bijzonder gesprek. Eva Jinek Meets Hillary Clinton over het verloren presidentschap. Total shock. I could not believe it. En over hoe je dan verder gaat. De ongekende vechtlust van Hillary in Brandpunt Plus vanavond om 9 uur bij KRO en CRV op NPO 2.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 Alleen als je medewerkers super goed getraind zijn, mag je jezelf projectbouwmarkt noemen. Office 365 een maand gratis uitproberen. yourhosting.nl/zakelijk.